En is het nu tijd voor een spannend sprookje van Wilhelmus Cornelius. steeds als je deze muziek hoort dan weet je dat het weer tijd is voor een nieuw verhaal want elke week precies om deze tijd vertel ik een verhaal recht uit mijn hoofd ja want mijn naam is Wilhelmus Cornelius en van beroep ben ik verhalenverteller en deze week zit naast me ...mijn beste vriendinnetje... ...Elsa del Puerto... ...en Siska. En met z'n drieën... ...gaan we een zeer spannend verhaal vertellen. Als jij tenminste... ...dichtbij komt zitten... ...ja, kom maar een beetje dichterbij. Juist, nog een beetje dichter. Heel goed. Nu... ...doe je de ogen dicht. Want je weet het... ...als je de ogen dicht doet... ...kun je precies zien wat ik allemaal vertel. Als je de vorige week geluisterd hebt... dan weet je dat de koning en de koningin op vakantie zijn gegaan. Ja, de koning en de koningin vonden dat ze nou maar eens twee dagen vrij af moesten nemen. En daarom hebben ze aan prins Wilhelmus gevraagd... of hij twee dagen lang het land wil regeren. Nou, dat is natuurlijk niet zo makkelijk... Maar gelukkig helpt zijn beste soldatenvriend Misolini hem een beetje. En wat heeft prins Wilhelmus gedaan? Hij is naar de koninklijke schatkamer gegaan. En daar heeft hij de gouden kroon tevoorschijn laten halen. En hij is in de grote troonzaal op de gouden troon gaan zitten. Hij heeft de mantel van de koning aangetrokken en houdt de scepter... De staf in de hand en heeft die zware gouden kroon op zijn hoofd. Een hele belangrijke kroon, want wie die kroon bezit, is automatisch de koning van het land. Maar ja, Prins Wilhelm is er niet zo gewend om te regeren. En als hij eventjes weg moet, legt hij heel onvoorzichtig. Die kroon op de troon neer. En als hij terugkomt... Is die kroon verdwenen. Oh oh. Ik zou zo zeggen... Let maar eens goed op. Want vanmiddag... Wordt het heel spannend. Ogen dicht dus. Opgelet. is weg. Oh, oh maar... Misser kijk je ook eens goed. Overal, want ik heb hem hier... op de troon neergelegd toen ik wegging. Wacht, ik zal eventjes onder de troon kijken. Ja, oh, hier is hij ook niet. Oh, nee. Achter, oh. achter de troon misschien? Ja. Nee. Oh, heb je, heb je me niet ergens in de hoek gelegd of zo? Nee, zeker op de troon. Oh, wat een ramp zal het zijn. Maar hoe heb je dat nou kunnen doen? Hoe heb je nou je kroon kunnen afzetten en hem zomaar in de steek laten. Nou, ik hoorde dat rare geel van jou... omdat je je vingers had verbrand. Nee, ja, ik, ik, ik, ik wilde een beetje pap uh, proeven... en het was een beetje heet en... Uh... Ja, nou, dat wist ik ook niet. Ik dacht dat er opstand was in de keuken of zo. Dus ik heel vlug naar beneden... maar ik had zo'n pijn in mijn hoofd al... van die kroon Die is zo zwaar. Dat heb ik hem even neergelegd. Veilig, op de troon, dacht ik. Oh, maar weet je wat dat betekent... Ja, dat weet ik maar al te goed wat dat betekent. Oh, dat is zo erg. Degene die die kroon heeft, die is automatisch. Koning. De koning van het land. Ja, als mijn vader dat hoort, we moeten hem vinden. Maar, maar er was toch niemand hier, alleen maar soldaten. Zo of zou er misschien net een, uh, een, een, een burger binnengekomen zijn of zo om mij wat te vragen? We moeten heel vlug de poorten sluiten De hekken op laten halen Ja, we moeten alle soldaten Moeten we het hele kasteel laten afzoeken af, af En alle deuren moeten dicht Je hebt eerst de hekken omhoog Geef je ook orders Wacht. Ik ga naar het linker gedeelte van het paleis Ik ga naar het rechter gedeelte van het paleis Ja En ik ga alle soldaten vragen Om in alle hoeken en gaten van het paleis te zoeken Ja, maar vlug en zo gebeurt het. Prins Wilhelmus gaat links en Misolini gaat rechts. En iedere soldaat die ze tegenkomen, vertellen ze dat de kroon gestolen is. En dat ze moeten gaan zoeken in alle hoeken en gaten. Maar ze ontdekken iets heel vreemds. Als Prins Wilhelmus en Missolini elkaar weer tegenkomen in de grote troonzaal, vertelt Missolini aan Prins Wilhelmus. Weet je wat ik ontdekt heb? Nee, wat? De grote ophaalbrug was nog niet open geweest. Er is dus niemand in het paleis geweest, behalve de soldaten en wij? Oh ja? Ja. Dat is vreemd, zeg. Maar, maar weet je wat dat betekent? Dat betekent dat het iemand van het paleis moet zijn geweest die het heeft gedaan. Oh, jij... De volgende week gaan we weer verder. Tot de volgende week. Daar, daar. Tot ziens.